Met het NOS De meeste ouders met niet minder gaan werken, ook al gaan veel minder kinderen naar de opvang. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau na onderzoek. 80% van de moeders met kleine kinderen is niet minder gaan werken en nog meer vaders zijn gewoon blijven werken. Door familie in te schakelen of werktijden aan te passen aan schooltijden bezuinigen werkende ouders op de kinderopvang. De meeste ouders zeggen dat te doen vanwege de kosten die door bezuinigingen van de overheid oplopen. De regering Merkel gaat wapens en militaire voertuigen naar Noord-Irak sturen om de Koerden te steunen in de strijd tegen de Islamitische Staat. Volgens Duitsland kan de zending 4000 Koerdische Peshmerga-strijders van materieel voorzien. Duitsland trekt ook 50 miljoen euro uit voor hulp aan vluchtelingen. Verschillende landen leverden militair materieel aan de Koerden. Nederland stuurde vorige week helmen en scherfvesten.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 In Zaandam dreigen honderden vissen het slachtoffer te worden van een defecte pomp in het riool. Daardoor loopt rioolwater in een grote sloot. Honderden vissen zijn daardoor verzwakt geraakt en boven komen drijven. Bewoners, de brandweer en het waterschap zijn bezig met emmers de vissen uit het water te halen... en ze naar een andere sloot te brengen. Volgens een woordvoerder kan pas morgen worden bepaald hoeveel dieren het niet hebben overleefd. Het weer vannacht wordt het droog en in het binnenland kan een misbank ontstaan. De temperatuur komt uit tussen de 11 en 14 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer bewolking. Het blijft wel overal droog bij 19 of 20 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort. Zandvoort? is Zin in ZFM ZFM! Met nu de nacht.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 She lied so soon When I met you in the summer Levert ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. Zandvoort.nl. Zandvoort.nl. Sometimes I feel like one the woman kicking as a racing, butter burning all my fuels fighting crime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 Cause I'm Show.